10 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Het overleg van de ministers van Financiën van de 17 landen met de euro over Cyprus staat op het punt van beginnen. De vergadering zou om 6 uur vanavond starten, maar er is al een paar keer een uitstel geweest. Dat zou komen doordat er geen resultaten zijn bereikt in het vooroverleg van de Cypriotische president met de EU, Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank. Ondertussen wordt in de wandelgangen druk overlegd. Het overleg wordt als cruciaal beschouwd voor de redding van de noodleidende banken in Cyprus. Als de eurogroep vindt dat het land zelf bijna 6 miljard euro kan meebetalen, draagt Europa 10 miljard bij. Als dat niet gebeurt, gaat Cyprus vrijwel zeker failliet. De Britse politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat anderen betrokken waren bij de dood van de Russische zakenman Berezovsky, Maar de politie wacht nog wel de resultaten van de autopsie af. Volgens de politie vond een medewerker de zakenman in een van binnenuit afgesloten badkamer. De medewerker forceerde de deur en belde een alarmnummer. Een ambulancemedewerker stelde het overlijden van Berezovsky vast. In Leiden heeft een man vernielingen aangericht in een woonwijk. Hij sloeg met een honkbalknuppel meer dan 50 ruiten in van huizen. Ook gingen de ramen van een aantal geparkeerde auto's aan diggelen. De vernielingen waren aan het begin van de avond in de Van Spijkstraat, de Oosterstraat en de Evertsenstraat. Agenten hebben de man overmeesterd en hij maakte een verwarde indruk. Het is niet duidelijk waarom hij de vernielingen aanrichtte.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 het schaatsseizoen zit er op de wereldkampioenschappen afstanden gaan de geschiedenisboek in. Het zesde goud voor de Nederlandse ploeg en daarmee zijn deze WK afstanden wat betreft die gouden medailles dus de succesvolste ooit. We blikken ze direct uitgebreid terug op de Nederlandse prestaties in Sochi. Het Formule 1 team van Red Bull heerste bij de Grand Prix van Maleisië. Sebastian Vettel won en teamgroep Mark Webber eindigde als tweede. Webber was na afloop furieus omdat Vettel hem passeerde tegen de orders van het team. In Weber hoopt dat een korte surfvakantie hem van zijn frustraties afhelpt. Ik I will catch some waves in Australia on my board and um, and uh, I think this will be good medicine for me. Maar er waren veel dingen in mijn mind in de laatste 15 laps van de Grand Prix. Dus of de medicijn is enough, we we'll zien. Ver achter de twee campanen eindigde Guido van der Garde als vijftiende. Zometeen gaan we met hem bellen. En de volleyballers van Landstede hebben in de tijd om het landskampioenschap... een vijfde en beslissend finale-duel afgedwongen. De wedstrijd wordt in eigen huis gespeeld. Volgende week zaterdag in Zwolle dus. En ze kunnen alles steun gebruiken. We hebben staanplaatsen, hooligans hebben we een apart vak voor... Um, en, uh, en ouderen en bejaarden, die, uh, die verzorgen we ook heel goed. Hè? Dus uh, iedereen is welkom. Dat wordt een mooie boel. Dan zijn we er ook weer bij natuurlijk met Langs de Lijn. Verder aandacht voor Schaken dit uur. Het kandidatentoernooi in Londen. Wie mag strijden met Anand om de wereldtitel? Hans Beum praat ons zo direct bij. Tot 11 uur en Langs de Lijn. Volgend jaar bij de Olympische Spelen in Sochi... moet Nederland voor het eerst maar eens goud winnen. Op de ploegenachtervolging ging steeds mis. Vandaag boekten de Nederlandse ploegen alvast overtuigende overwinningen in Sochi. Sven Kramer, Jan Blokhuis en Koen Verweij... waren twee seconden sneller dan nummer twee Zuid-Korea. En Irene Diana Valkenburg en Marit Leenstra... hadden bijna vijf seconden voorsprong op de zilveren Polen. Steven Dalenboud sprak erover met bondscoach Arie Koops. Ja, het kan niet anders dan dat hier een tevreden man staat...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 Het tweede jaar gaan we trainen het derde jaar moeten we komen tot het beste resultaat en de beste uitvoering. En die beste uitvoering heb ik nog niet gezien. Het kan nog veel beter dus, is de boodschap van bondscoach Arie Koops. Het kan zeker ook nog beter op dat andere onderdeel dat vandaag werd verreden in Sochi, de 500 meter. Jan Smekens was dé favoriet voor de wereldtitel op de 500 meter. Begon ook ijzersterk, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de derde plaats. Verslaggever Steven Dalenboudt. Door zijn zeven wereldbekeroverwinningen dit seizoen lag alle druk op de schouders bij Jan Smeekens vandaag. En die druk werd alleen maar groter na een uitstekende eerste omloop. Smeekens reed 34,80 en had een kleine voorsprong op concurrenten Kato en Mo. Smeekens' tweede 500 meter zat vol fouten en dat begon al bij de start. Oeh, niet helemaal lekker weg leek me. Tijd bij Mo in de buitenbaan Lijkt me beter weg dan Jan Smeekens. Alleen de, rest, de race wel omdat ik in het begin een foutje maak, waardoor ik de complete race achter de feiten aanloop ben. En dat is, ja, dat is heel erg zuur. En, ja, dan weet je elke na seconde 1 dat het hem niet gaat worden. En dat, uh, dat duurt zo'n 500 meter heel erg lang. Oei, oei, oei, oei. Dit kost allemaal tijd. Op de kruising. En nu heeft hij nog een meter of zeven voorsprong op Mo. Mo door de tweede binnenbocht heen. Tijber, Mo komt eraan. Smekers moet mee met Mo. Ja, absoluut. En dan, uh, ja, dan doe je er alles aan om erbij te blijven. Alleen... Het probleem is dat je dan nog meer fouten maakt. Maar Mo rijdt weg bij Jan Smekens. Mo rijdt weg bij Jan Smekens. En Mo wordt wereldkampioen. Niet Jan Smekens, maar Mo is de wereldkampioen. Want wint in 3482. En zo klinkt het Koreaanse volkslied. Jan Smekens staat op de laagste treden van het podium. Maar hij staat daar wel. Na zijn eerste teleurstelling is er nu ook realiteit. Ja, maar je moet soms blij zijn met wat je hebt. En dit is de, vandaag de derde plek en uh, ja, ik ga er zomer gewoon alles op alles zetten om hier volgend jaar op het podium te staan en dan nu wel op de bovenste treden. En, ja, ik rijd het, ba het baanrecord hier zo de snelste man van de dag, alleen uh, ja, niet op de hoogste treden. En dat is dan puur om het natuurlijk over, over twee races gaat. Hoe kun je dat zo snel zeggen, hoe kun je dat dan verbeteren dat, dat je volgend jaar hier twee van zulke races neerzet? Nou ja, ik denk dat ik al op de hele goede weg ben en uh, ja, dat zijn pleine, kleine details en... Uh, als, ik heb, als je ziet wat ik heb laten zien dit jaar, dat is best wel, uh, best wel bijzonder. Zeven wereldbekeroverwinningen en um, de rest allemaal podiumplekken. En dan nu weer podiumplek, derde plek in een, ja, een heel sterk bezet, bezet veld. De ja. verschillen zijn klein hè? De verschillen zijn klein. Ja, dan soms moet je tevreden zijn met een derde plek. En, uh, ja, ik had er liever anders gestaan natuurlijk. Bij Michel Mulder is het precies andersom. De wereldkampioen sprint miste het podium door een iets mindere eerste 500 meter. En dus had ook hij het gevoel dat er vandaag meer in had gezeten. Ja, uh, ik, heb, ik heb voor mijn gevoel niet echt ergens iets laten liggen. Maar ja, het is gewoon net niet genoeg voor een podiumplek. Dat, uh, dat vind ik jammer. En, uh, ja, als je dan in die tweede rit ziet, dan kom ik met 9.5.5 gaan en dan... Ik vind het zo bizar dat ik dat de eerste niet kan. Terwijl ik de eerste echt niet dacht dat ik slecht weg was. Maar ja, dat, dat, dat is nog een heel andere mindset toch. En waar het dan precies van aan ligt en waar dat van komt, dat kan ik nu ook niet uitleggen. Dus ik zal even de beelden terug moeten kijken. Maar ja, ik vind het gewoon zonde dat ik er niet op sta op het podium. En bij de vrouwen was het hetzelfde verhaal voor Thijsje Oenema. Ook zij miste het podium. Ze werd vijfde. En ook zij hoopt dat ze hiervan kan leren. Met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar. Ja, nou ja, misschien heb ik dit nodig om volgend jaar wel op het podium te staan. Dat hoop ik maar tenminste dan. En, uh, ja, ik leer hier wel heel veel van. En, uh, ik moet wel, twee keer, ik moet wel echt nu steeds echt rijden als het erom om gaat. de druk vind ik wel prettig om te rijden. Dus dan leren we er van. En hoop ik dat ik er volgend jaar mee kan nemen. Om dan niet meer naast het podium te staan. Maar nog gewoon een keer op. En zo verlieten na de 500 meter nogal wat Nederlanders teleurgesteld de Olympische Hal. Jack Ory, de coach van Jan Smeekens onder meer, deed met een sip gezicht de deur dicht. Ook hij had vurig gehoopt op goud voor Smeekens. Want zijn schaatsers en schaatsers maakten een matig WK mee. Naast het brons van Smeekens viel er namelijk niks te vieren. Ja, we hebben gewoon, uh, hebben gewoon in het begin van het seizoen hebben wij gewoon heel veel problemen gehad in, mijn, uh, in uh, november en in ja, oktober. En... Uh, ja, dan hebben we op een gegeven ogenblik, moesten we natuurlijk voor, uh, om, om je hier te plaatsen, hebben we alles gezet op Herenveen uh, en Ervoort. Ja, en, dat, uh, en, dan, en ja, dat bekoop je hier dan een beetje. Niet met Jan hoor, Jan was gewoon goed. En, uh, uh, en Ronald ook. Maar uh, ja, die anderen, die heb je toch alles op alles moeten zetten daar. en dan uh, ja, valkenburgje had het nu Ja. Precies, ja, Diana Valkenburg heeft gewoon heel erg veel gereden. ze ja, hebben ook een geweldig seizoen gehad. Goed op de WK gepresteerd. Maar dat, voor Diana was het gewoon te lang. Maar als je kijkt naar die andere jongens, ja, dat was gewoon uh, te veel vervelende zaken in het begin. En dan moet je één keer alles op alles zetten om hier te komen. Ja, en dan uh, krijg je een scherpe piek met een uh, steile afzink. Ja, en dan, uh, ja, dan, dan, dan moet je geluk hebben. Dan nou wil je zo'n uh, pre-Olympisch jaar natuurlijk over het algemeen het liefst met een goed gevoel uh, afsluiten goed gevoel de zomer ingaan hoeveel maakt het nou uit dat het gevoel dan wat dat betreft nu wat minder is bij jullie Niks. Maakt helemaal niks uit ik bedoel het is bijna hetzelfde hè? een 500 meter winnen als je eerste 1 staat is ook lastiger dus ja, het zegt allemaal niks en je kan er van allerlei statistieken bij gaan halen en wat je vaak ziet is dat uh, ja, uh, dat dat de weken afstanden geen afspiegeling is voor de olympische spelen ja, maar ja, Desalniettemin had ik hier toch graag gewoon meer medailles gepakt. En had ik liever die drie, vierde plekken, had ik allemaal polieplekken gewild. Al dus uh, de coach van uh, Jans Mekens, Jack Orie. Zo direct horen we de gouddelvers van de Nederlandse ploeg, Sven Kramer en Irene Wust. En we spreken natuurlijk met de coach van de TMVM-ploeg, Gerard Kemkers. Dat allemaal na Keen. Silence by the night. In een city like my. Silence by the night. We gaan verder met de WK-afstanden. Het laatste schaatstoernooi van dit seizoen. Iedereen Wuest heeft weinig meer te wensen na dit seizoen. Ze pakte al, al titels bij EK en WK allround. De afgelopen dagen kwamen er nog vijf medailles bij op de WK-afstanden. Wuest won de 1500 en de 3000 meter. De won was ook. En ze werd tweede op de 1000 en 5000 meter. Het leek Wuest allemaal heel gemakkelijk af te gaan.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 dus uh, Iremus sprak met Dionne de Graaf. Drie keer goud voor over de wust. Sven Kramer zorgde voor twee gouden plakken. Vijf kilometer en een ploegachtervolging. En op de tien kilometer moest hij Jorrit Persma voor zich dulden. Joost Tekenburg maakt de balans op met Sven Kramer. Stemt twee keer goud en één keer zilver. Stemt dat jou tevreden? Uh, ja, redelijk, redelijk. Redelijk? Ja, goed. Uh, goede vijf kilometer, goede teampershoot qua ranking... Het kan, kan wel iets beter en uh, ja, de 10 kilometer uh, had ik graag gewonnen natuurlijk. Heb je gisteren gekeken naar de rit tussen Bergsma en Dion? Nou ja, wel een beetje wat ik uh, een be ook een beetje verwacht had, wat ik eigenlijk ook tegen jou zei na de race. Ik moet zeggen dat ik uh, eigenlijk verwacht had dat ze nog wel iets sneller zouden zijn. Had het dan mee? Ja, misschien qua uitslag wel. Als je, als je kijkt naar, naar het hele voorseizoen, dan hebben zij natuurlijk wel iets harder uh, gereden de 10 kilometer dan wat ze eigenlijk gisteren deden. Het uh, was wel moeilijk vergelijken natuurlijk in de voorstel, omdat ik 10 kilometer reed in het, uh, in, het, uh, in het allround traject. En dan heb je toch altijd meer afstanden gehad. en Uiteindelijk blijkt er toch uh, niet zo heel veel bij elkaar vandaan te zitten. In dat gesprekje, direct na je rit, waar je net even aan refereerde, was je bijna onkramers. Je berustte in een nederlaag al bijna. Bijt je dan je tong eraf of was dat gewoon oprecht? Nou ja, je kunt er ook niet in berusten. en Dan maak je het jezelf heel moeilijk. En, uh... Goed, zo ben jij toch een beetje. jij kan toch moeilijk berusten in een nederlaag? Ja, ik, ik heb er ook moeite mee. Tuurlijk heb ik er moeite mee. En uh, ik, ik, ik neem dit ook wel mee. En het is ook absoluut wel motivatie voor mij. Maar het was voor mij <coughs> ook niet een super slechte rit. Maar het moet absoluut wel beter. En uh, tuurlijk ben ik kritisch naar mezelf. En tuurlijk analyseer ik die wedstrijd. En heb ik zo een paar punten die beter moeten. Maar ik kan er nu heel kwaad worden. Maar uh, ik, ja, ik kan het volgend jaar nog maar één keer goed doen. En dan, dan moet het ook goed. Heb je wat aan zo'n nederlaag? Sorry? Heb je wat aan zo'n nederlaag? Uh, ja, ik heb hem liever niet. Maar, uh, uit... Leer je ervan? Ja, ik leer er wel van. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd een beetje hekel aan heb. Als mensen zeggen, ja, er zitten goede punten bij. En bla, bla, bla, weet je. je moet gewoon winnen. Tuurlijk, zo simpel is het. En daar draait toch sport om. En daarvoor beoefen ik het ook. En daarom vind ik het ook heel erg leuk. En dat heb ik gisteren niet gedaan. En uh, ja, dat moet beter. Als je nou achteraf terugkijkt naar die race. Hè, je zult niet op, op het moment zelf hebben ingehouden. Maar had je harder gekund? Want het leek er ook niet op alsof je jezelf echt heel veel pijn hebt gedaan. Nou, ik, ik heb mezelf te weinig pijn gedaan en uh, ik heb te veel op safe gereden. En, uh, het, het, eindschot, het eindschot kwam te laat en uh, ja, dat moet je eerder doorduwen in de race. Is dat ook leren vertrouwen op weer 10 kilometers rijden en eerder aan durven gaan? Ja, ja dat is gewoon weer vertrouwen krijgen in de 10 kilometer. Uh, zo ben ik na mijn blessure ook eigenlijk met de 5 kilometer begonnen. Die is nu weer optimaal en de 10 kilometer moet ook weer optimaal. Heb jij het traject naar volgend jaar al helemaal precies in je hoofd? ja Wel redelijk, ja. Wil je dat met ons delen? Ik neem, nu, uh, <coughs> Ik neem nu een maand vrij. Relatief van de ploeg. Ik ga wel trainen, maar uh, ja, relatief rustig. Dan uh, hebben we... Ook meer dan voorheen. Heb je, heb je ook meer rustmomenten voor jezelf ingelast? Uh, nee, dat valt, dat valt op zich wel mee. We beginnen best wel vroeg. We beginnen op 26 april. Dan hebben we een uh, kick-off weekend uh, van TVM. Daarna hebben we een Cienese weekend. Dan gaan we naar Mallorca... Dan hebben we Heerenveen zomerreis dan gaan we naar, naar Samorris, dan gaan we naar Insel. Dan hebben we Heerenveen zomerreis dan hebben we september Insel, oktober Insel. Dan is het seizoen weer. Ja, en dat seizoen, er is al wel gesuggereerd dat jij het O-round toernooi niet gaat rijden. Het EK all round niet gaat rijden. En dat je wel alle wereldbekers moet gaan rijden voor die plaatsing op de Spelen. Klopt dat? Is dat zoals jij het nu in je hoofd hebt? Ja, ja dat is wel uh, het plan uh, tot nu toe. Ja. Uh, volgens, er is één 10 kilometer, maar voor, uh, internationaal gezien uh, qua uh, World Cup. En uh, je hebt eerst een World Cup 5 kilometer in uh, Calgary en Salt Lake. Dan is uh, 10 kilometer in, uh, in Heerenveen. Dan heb je nog een 5 kilometer in, uh, in, Be in, Be in Berlijn. En vervolgens uh, hebben we trainingskampen en dan hebben we OKT. En dan gaan we spelen. Dat zegt het dat jij dit precies weet? Dat ik er heel erg mee bezig ben. Ben je volgend jaar tevreden met twee keer goud en één keer zilver? Uh, nee. Waarmee wel? Drie keer goud. Sven Kramer, hij heeft alles op een rijtje heeft de route al uitgestippeld naar drie keer gehad in Sochi. Ongelooflijk, hoe die man dat al in zijn hoofd heeft. En hij gaat dat natuurlijk doen samen met Gerard Kempkers. Hij vertelt nu over zijn plannen met zijn twee belangrijkste pupillen. te beginnen met Irene wust. Irene en ik zullen elkaar een keer goed aankijken... en vooral van deze laatste drie maanden heel veel moeten leren. Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen? En daar komen we zeker uit. En dan, ja, dan...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 Um, het, is, het is gewoon een prettig gegeven dat als je wat mist aan het begin van het seizoen... dat je dat daarmee, en dat zeg ik ook al heel vaak... alleen de onrust die, sta, strij, die, die strijkt vaak neer op, op een, op een sporter als ze in het begin er niet zijn. Maar nu hebben we dit seizoen in ieder geval staan. Um, er wordt naar februari gekeken, er wordt naar januari gekeken... en uiteindelijk ook nog een beetje naar, naar, naar maart. Dat zijn de maanden waar het in schaatsen om gaat. En als je dan in, in, in het begin van het seizoen iets mist, nou, dan zij zo. Sven Kramer, hoe zal zijn seizoen er volgend jaar uitzien?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 Maar in ieder geval wel breder, want we moesten het lichaam toch in bepaalde facetten weer terugbouwen naar de powerslag die, uh, waar Sven bekend om staat. Ja, en we krijgen nu een volledig jaar om, uh, om in het teken van de Olympische Spelen te zetten. De 5 en de 10 kilometer zullen daar centraal in staan. De 5 en de 10 kilometer die, uh, die ook in de World Cup gereden moeten worden, waar we dit jaar keuzes hebben gemaakt om de World Cup af en toe te laten schieten. Om zo het 1 kou round het e kou round en het w kou round te kunnen rijden. Nou, dat all-round gedeelte, dat zal, uh, dat zal ondergeschikt worden. Dus hij zal geen allround toernooi rijden ook? Nou, in eerste instantie is natuurlijk het, uh, het allround toernooi, het enke allround in, uh, in december, dat vervalt. Dat wordt het OKT, Dan moet hij rijden. Dus daar rijdt hij wel. Uh, het enke allround staat op dit moment in de planning om dat over te slaan. Daar hebben we andere plannen. Dan zijn de spelen en na de spelen gaan we kijken hoe het zit. Ik bedoel, er zijn ook plannen om het enke round in een heel grote uh, nieuwe setting neer te leggen. Die, in het Olympisch Stadion? Uh, ja, in het Olympisch Stadion. Dat is natuurlijk een fantastische setting. En als, als dat geval is, een zo'n unieke setting, dan weet ik het niet. Misschien gaan we dan enkel de andere rijden. Maar dat, dat, dat, dan hebben we het hoogtepunt al lang gehad. En dan moet het seizoen een feestje worden. Het is in principe alles op de 5 en de 10? Het is, ja, het is, is absoluut. Ik bedoel, zijn Olympische uh, dromen liggen op de 5 en de 10 kilometer... Nou, de vijf kilometer is hij uh, in de afgelopen twee jaar weer gaan domineren. En ook echt domineren. Ik bedoel, dat is, uh, als je het lijstje terugkijkt, de vijf kilometer heeft hij, ik meen, uh, zes of zeven keer onder de 6.15 gereden. Waarbij drie keer rond de, rond de 6.10, ja, dat zo goed heeft hij nog geen jaar gereden. En we gaan nu de fysieke capaciteiten nog een klein beetje uitbouwen. En zijn, en zijn, uh, zijn tien kilometer nog een klein stapje meer maken. En dan, uh, dan zijn dat de twee plus de 10 per soet om volgend jaar huis te houden. Gerard Kempkers over zijn plannen met uh, Wust. En zojuist met Kramer. Kempkers sprak met uh, Steven Dalenbaat. Iedereen nu op uh, weg naar huis. Het seizoen is klaar. Andere sport nu. De Grand Prix Formule 1 van Maleisië eindigde in een onderlinge strijd uh, tussen twee Red Bull-coureurs. Vettel en Webber. Vettel trok uiteindelijk aan het langste eind. Won de tweede race van het seizoen. Guido van der Garde eindigde in Melbourne als laatste. Maar vandaag hield hij in Maleisië drie auto's achter zich in het officiële. Klassement. Eerder vandaag belde ik met Van der Garde, het is natuurlijk al lang uh, nacht daar in Azië. En ik vroeg uh, Guido van der Garde of hij tevreden is met zijn prestatie. Ja, wel redelijk tevreden. Het weekend was niet makkelijk voor mij. Ik had veel problemen met, uh, met de auto hier en daar. Uh, heel veel oversturen, betekent dat de achterkant uh, erg aan het glijden was. Uh, dat kreeg we eigenlijk niet goed. Maar een race nou, hebben we toch proberen maximaal eruit te halen. Proberen te halen. En uh, dat is uh, redelijk gelukt. Alleen de laatste ding hadden we nog wel het probleem met de auto. Maar al met al, het gaat steeds beter. En ik uh, heb meer vertrouwen met de auto. En gaat, uh, ja, we moeten gewoon stappen maken in de juiste richting. En uh, ja, ik kijk alweer uit naar China. Ja, je moet, uh, de afstemming van de auto moet is dus nog beter. Daar moeten jullie nog aan werken de komende weken. Ja, ja, ja, sowieso. Daar uh, hebben we nog zo'n grote stap in te maken. Want op dit moment uh, ligt de auto mij nog niet zo. Ik heb nog veel problemen, wat ik net al zei, maar dat het team uh, overtuigd is dat, uh, dat we het wel voor elkaar krijgen. Ja, um, je hebt de races uitgereden, allebei. En niet in een grindbak uh, beland. Uh, is dat ook iets waar, wat je echt per se wilde uitrijden? Ja, sowieso. Kijk, ik denk dat het goed is voor, um, voor, uh, voor je ervaring zelf. En uh, hoe je omgaat met de banden. Um, hoe je omgaat met, met de race zelf. De strategieën. Natuurlijk het is het nieuw voor mij de blauwe vlaggen. Dus ja, ik ben zeker tevreden en uh, kijk, ik heb nog wat stapjes te maken, die meeste stappen no nodig. En ik ben vanavond overtuigd uh, uh, straks als ze terug naar Europa gaan, dat de auto een stuk beter is, omdat we dan weer een paar updates krijgen. Dus uh, ja, ik hoop dat we straks gewoon met wat met andere auto's meer kunnen vechten. En dat we meer naar voren kunnen. Uh, je eindigt wel uiteindelijk. Achter je tiengenoot, die komt één plaatsje boven jou binnen. Bouw je daar dan van? Nou, ik denk dat, uh, dat we een iets verschillende strategie hadden en uh, dat zijn auto uh, iets beter was dit, dit weekend. Dus ja, daarentegen denk ik, uh, ja, dat, dat is eenmaal zo. En, uh, nou goed, hij heeft ook al een jaar ervaring, dus hij snapt de banden beter. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik moet van hem leren nog en ik weet zeker dat we straks de uh, um, zeker kunnen verslaan. Ja, um, je hebt twee races gereden. Hoe is het? Want je kijkt er natuurlijk enorm naar uit. Oh, uh, nu, nu zit je erin. Ja, dat is, dat is top, ik bedoel, uh, een, een dream come true. En uh, ja, natuurlijk, het, uh, het is heel hard werk op dit moment, maar ik, uh, ja, ik heb ongelooflijk veel plezier in. En, uh, en uh, ik ben erg happy. Ja, um, even naar de, de, de top van het veld. Sebastian Vettel en Mark Webber uh, zijn streden vandaag om de zee. Heb je nog een beetje meegekregen wat er is gebeurd in dat Red Bull team? Nee, ik heb er eigenlijk niks van meegekregen. Je bent toch wel bezig met je eigen race, dus uh, nee. Die twee liggen elkaar niet zo goed, hè? begrijp ik. Nou, nah, nee, dat, dat hoorde ik ja. Dus dat is niet, euh, niet ideaal, maar goed, dat is niet anders. Nee, is dat moeilijk om, om in zo'n team? Want jij werkt dus met die Fransman-Shaw Piek. Is dat, is dat moeilijk? Is dat een concurrentiestrijd? Of help, of help je elkaar nou? Wat is nou, hoe, hoe, hoe, hoe gaat het nee, met zo'n team? kijk, natuurlijk. In, in dat team is dat anders, omdat je vecht voor overwinningen. Maar bij ons team is het belangrijk dat je gewoon uh, stappen maakt en uh, met het team vooruit gaat. En wij gaan wij nu werken op dit moment gewoon samen. En ik denk dat je dat ook moet als, als het team waar wij nu staan. Ja. En als je eenmaal verder naar voren gaat, dan moet je met elkaar concurreren. Um, de volgende race is in China, 14 april. Uh, wat doe je in de tussentijd? Ik vlieg nu terug naar Amsterdam in mijn huis. Uh, om mijn meisje te zien en, <tie> en, uh, en, uh, en, uh, en de familie. En dan uh, over anderhalve week vliegen we de, door naar, naar China. Ik ben tussentijd, moet ik nog een dagje naar de fabriek toe... En uh, een dagje, uh, een paar dagen naar Valencia om te trainen met mijn trainer. Dus uh, nog best wel druk. Oké, okay, Guido, dankjewel en uh, heel veel succes in de komende races. Guido van der Garde. Super, Dankjewel, oh, oh, ciao. Oh, yeah. gonna come back De of Being Alone, El al Green en uh, Hans Beum komt al in de stemming. Hij is, vindt uh, die mooi. Ja, mooi. Ja, uh, hij is hier om te praten over de achtste ronde. Uh, onder andere van het uh, in Londen Schaken natuurlijk. Beste schakers van de wereld, uitgezonderd de regerend kampioen. De wereldkampioen Anand, strijden om de winst. En daarmee dus het uh, recht om tegen Anand te strijden om de wereldtitel. Uh, Hans, acht ronden gespeeld. Wat kan je vertellen? We zijn op de helft. Wat kan je vertellen over het kandidaat -tornooi? Nou ja, het is, heel, het is heel spannend. Maar je hebt, uh, je kent dat het verhaal van die tien kleine negentjes. Hier, hier begon je maar met acht man. Dus uh, in de eerste ronde had je nog acht kandidaten. Al heel snel, na nou, drie ronden, waren er al twee afgevallen. Namelijk uh, Ivan Soek en Gelfand. Die hadden toen al twee verloren en één remise. Dan kom je er eigenlijk al niet meer. En ik moet zeggen dat nu, na acht ronden, er van de acht nog drie over zijn. Dus vijf, vijf zijn er inmiddels afgevallen. En die drie, dat zijn gelukkig uh, Carlsen, de nummertje één van de wereld... en we hopen allemaal dat hij het gaat winnen. Maar gelijk met hem staat nu nog Aronian, uh, Levon Aronian, de Armenier. En één punt daarachter, uh, Vladimir Kramnik, de Rus... en tevens ex-wereldkampioen. Uh, en dat zijn de drie die nog, uh, die nog in de race zijn. Ja, en dan uh, Grischuk staat, uh, staat vierde op, op, op anderhalf ja, punt. En ja, dat is al te ver. Dat denk ik wel. Ja. Je hebt nog zes ronden te gaan. En, uh, ja, dan moet je, het gaat alleen maar om de eerste prijs. Hè? Alleen maar om de eerste plaats. Want alleen de, de, de, de winnaar hij krijgt het recht... om de wereldkampioen uit te dagen in november straks. Uh, nummer twee telt niet. Dus uh, als je dan al alle anderhalf punt achter staat... met nog drie man boven je, dan, dan, dan ja. uh, is dat uh, onmogelijk. Kramnik heeft het nog wel zelf in de hand. Want die komt nog en tegen uh, uh, Carlsen, en tegen Aronian. Dus die heeft het nog een beetje zelf in de hand. Die kan nog iets uh, bepalen, ja. ja um, wel interessant, je zei Carlsen, van wie we allemaal hopen dat hij het gaat winnen... Dat is ook wat. Nou ja, dat hopen we. Jij ja, bent een beetje fan, we hebben het vaker over hem gehad. Jij wil hem graag zien spelen nou op de ja, wereldtitel. Van zijn, van zijn leeftijd. Hij is ook de ruimschapste uh, de jongste. Hij brengt hij een nieuw elan. En hij, ik, ik denk dat hij ook de een van de weinigen is... die een kans maakt tegen Anand. Want, ja. uh, want kijk, Kramnik heeft al een keer gespeeld tegen Anand. En verloren. Mm -hmm. En Aronian is er ook nog niet helemaal aan toe... Uh, Gelfand heeft al verloren van Anand. Anand kent al die anderen al. En, uh, ja, dus, je, je, dus je hoopt op gewoon uh, vers bloed. Tuurlijk ja. hoop je dat. Nou, uh, zover is het nog niet. Uh, Aronian en Carlsen hebben vandaag tegen elkaar gespeeld. Ja, ja een beetje voorzichtige partij. Carlsen had wit. Uh, ze speelden in de eerste ronde ook tegen elkaar. En nu dus in de achtste ronde. Alle twee remise. Alle twee ja, remise. Uh, Kassen, ik had het gevoel dat hij niet echt zijn... Uh, de, hij ging er niet helemaal voor. Hij had een heel klein plusje. deed ook geen enkele moeite om dat uit te bouwen of wat dan ook. Hij hield gewoon uh, alle verdedigingen, uh, verdedigingslinie's... Hij hield ja. in stand gedurende partijen. Maar dit zijn toch de partijen waarin het verschil wordt, moet worden gemaakt eigenlijk? Ja, ze moeten alle twee nog precies dezelfde uh, deelnemen. Ze ja. hebben om 600 te gaan. Ze moeten alle twee tegen de zes zelfde spelers natuurlijk... Uh, ja, hij laat het toch aankomen nu op, uh, op, ja, op het resultaat van die zes. Tot uh, ja, ja. niet link? Ja, is link. Hij had het kunnen proberen. Maar ja, je moet dan risico's gaan nemen. En dat is, elk risico wat je nu gaat nemen is, is gelijk. Dan val je af. Hè. Dus uh, ja, ik, ik vond inderdaad wel dat Carlsen uh, uh, ietsje voorzichtiger opereerde dan dat ik zou verwachten. Ja, ja. Als je het hebt over Nieuwe Land? ja, daar heb je gelijk in. Dat ja. viel me ook, viel me een beetje tegen. Van uh, kansen. Uh, dus gelijk en het zou heel goed kunnen dus dat na uh, wat is het uh, 16 ronden. 14, 14, 14 ronden, ja. Dat het dan ook weer gelijk staat. Wat gebeurt er dan? Uh, dan hebben ze... Dat is op, uh, ze spelen dus twee keer tegen elkaar. Er zijn acht deelnemers, zeven partijen. Dus 14 ronden in totaal. Zijn er dan twee mensen die gelijk eindigen. Dan krijg je nog een baragedag. Waarin die twee, alleen maar die twee... met ver, verkorte bedenktijden... alsmaar meer verkorte bedenktijden... Uh, uiteindelijk toch gewoon... net zoiets met penalty schieten en dan nog... en dan de sudden death. En dat, en dan is, de, dat is een en, grote genieten voor de schakeliefhebber? Of nee, niet? Nee, dat is, nee, nee. nee ik zie al hoop op penalty's ja ergens wil je het niet maar het is wel ja daar zitten ze te spelen om, om, om drie ton in een vluggetje van uh, drie <lacht> minuten of zo ja ik wil te dat, gek toch ja dat is wel ja, dat is ja. te gek ja, maar, maar, maar uh, ook alweer link met, want want dat kan zijn dat er niet alles, de beste komt boven Precies, dan kan alles gebeuren. In snelschaken zouden overigens uh, andere mensen wereldkampioen uh, zijn. Andere mensen komen boven de ja. Tuurlijk is dat zo. Dus je hoopt dat het in het gewoon het serieuze schaken beslist wordt. Ja. Um, Kramnik won vandaag voor het eerst na zeven keer remise. En, en, en staat dus, heeft het dus nog in eigen hand, zeg je. Um, dat is toch ook wat als je zo speelt? Ja, maar dat is, dat, dat, dat, dat is niet zo. Hetzelfde als met alle andere sporten. Je kunt wel gelijk spelen, maar je kunt prachtige partijen spelen. En het is niet zo dat Kramnik het niet probeert. Het is zo dat, dat het geluk zit net niet aan zijn zijde... of zat niet aan zijn zijde. Ja, hij en had het goed die... gedaan. Dus hij had het best goed gedaan. Hij had de verschillende, verschillende goede tot bijna gewonnen stellingen gehad... of zelfs gewonnen stellingen gehad. En het dan net niet afgemaakt. Dus het is niet zo dat die, uh, dat die, die remises uh, niet door strijd uh, tot stand gekomen ja. zijn. Koffiedik dik kijken. Uh, maar op wie zeg jij dan alsnog je geld? Toch Carlsen? Ja, natuurlijk. Kijk, hij, hij heeft niet voor niks uh, het historische record van hoogste rating. Dus het is gewoon de nummer één op papier in de wereld. En ja, waarom zou hij dan niet ja. uh, winnen? En denk je dat het, dat het gaat beslist worden in een, uh, in een uh, tiebreak of, of, of daar, nog daarvoor? Ik denk dat daarvoor. Ik ja? denk dat Kalsen toch net uh, iets uh, slagvaardiger is. Is hij ook fitter? Uh, Ik ja, denk dat je fit moet zijn voor ja, zo'n toernooi. Ja, is hij. Ja, hij drinkt niet. Hij is heel uh, serieus. Hij is heel erg, uh, ja, heel erg uh, gefocust uh, op wat hij aan het doen is. Uh, dan op naar die tijd om de wereldtitel. Nou ja, ja, dat is de eerste. Dus hij Gaat zich wereld op te wachten ja, op, op, op die ja, partij? Ja, natuurlijk. Ja, Natuurlijk. De, de, wij kennen alle wereldkampioenen. Je hebt er niet zoveel uh, gehad. Hè? 1986 of 1886 had je de eerste. En uh, aan, Anand is de negentiende pas. Dus ik bedoel, ze strijden nu om wie de twintigste wereldkampioen gaat worden. Dus, uh, en dan ja, gaat alles anders worden, want Carlsen heeft wel uh, aangegeven... Toch dat hij dat meer verandering wil, toch? Een ander nou ja, opzet het is, van nou ja, het toernooi. Ja, dat is waar. Dus je krijgt, een andere, je krijgt een andere formule misschien. Je krijgt wat meer uh, publiciteit eromheen. Ook nu wordt die hele die, die kandidatenmatch uh, goed gevolgd. Uh, op tv, op internet, met, op, op, ja, op een nieuwe manier. Dus je krijgt een... een ja, je krijgt niet alleen ja. een, een nieuwe kampioen. Je krijgt ook een, een nieuwe manier van, uh, van begeleiden en van schaken. Ja. Eerst, nog, eerst nog dit uh, toernooi. Eerst nog uh, dit even. Deze ja. week, dan is klaar? Uh, nog zes dus ronden. De, de laatste ronde is uh, 1 april. En mocht er dan een bereisje zijn, die is dan op 2 april. Oké, okay, we houden het in de gaten. Met, uh, en jij met ons, denk ik. Ja. Kom maar. Hans, dankjewel. Hans Beum. Over de kan het kandidatentoernooi. Uh, verder met volleybal nu. De volleyballers van landsteden hebben in de strijd om het uh, landskampioenschap... een vijfde en beslissend finale-duel afgedwongen. Ploeg het Zwolle won in Groningen met 3-2 van Lee Kurgers. De vijfde en beslissende set ging tot 10-10 gelijk op. Daarna uh, Landstede, had landsteden de zenuwen het beste onder controle. Red Bad Strikwerda is de coach van landsteden. en hij had bij die 10-10 al zijn time-out zo gebruikt. Was hij misschien bang dat zijn ploeg niet scherp aan die vijfde set was begonnen? Nou, Ik geloof niet dat dat het is, maar. Uh, uh, want ik vertrouw uh, mijn team eigenlijk elk gedeelte van de set toe. Uh, maar. Uh, het, ja, het, het is met 15 al afgelopen. Dus je, een, uh, ja, weinig tijd. Nou ja, je, een gat van drie punten is te groot. Dus je moet het op twee punten houden. Ja, en en uh, het, dat betekent uh, dat je dan uh, in een vroeg stadium de time-outs neemt. Ja, dan zien we aan het eind van de set wel wat er overblijft. Dus. Uh, uh, maar je, uh, je probeert in ieder geval het ritme aan de andere kant een beetje te onderbreken. En, uh, en te kijken of je de afstand 1 punt kunt uh, houden. En dan ben je natuurlijk in de race. Dan moet je nog steeds een paar keer goed serveren. Uh, maar uh, ja, laat je het gat onder de 8 al tot 3 punten oplopen, dan ben je gezien. Dan uh, nu een week rust, volgende week in eigen huis. Dat, dat, dat moet een voordeel zijn, dat, had, dat zou ik gisteren ook zeggen, maar toen verloren jullie in eigen huis. Maar normaal gesproken, vijfde wedstrijd in zo'n reeks, in je eigen huis, dat, dat moet vertrouwen geven. Ja, het is, kijk, het is in zo, natuurlijk geeft dat vertrouwen, we spelen graag in die hal. En uh, Het zal nog voller zijn dan gisteren, uh, maar de mensen zijn allemaal welkom. Want uh, we hebben staanplaatsen, hooligans hebben we een apart vak voor. Uh, en, uh, en, en ouderen en bejaarden, die, uh, die verzorgen we ook heel goed. Hè? Dus uh, iedereen is welkom. En natuurlijk uh, uh, geeft dat vertrouwen. Uh, maar uh, uh, je moet niet vanuit een thuisvoordeel denken. Je, je, je moet uh, kijken wat moet je speelstijl moet zijn. En wat is je tactiek en kun je je daaraan houden. En uh, nou ja, dat is eigenlijk uh, waar we op terug moeten vallen. En dat hebben we wel geleerd van de laatste twee wedstrijden. We hebben gisteren geleerd dat uh, terughoudendheid uh, zeker niet loont. En we hebben woensdag hebben we geleerd dat. Uh, dat we de tactiek nog scherper moeten aanhalen om te spelen. Nou, dat heeft ons in ieder geval... gisteren was het al beter. En vandaag was het dan nog weer ietsje beter. En uh, ja, dat, uh, uh, dan gaan we kijken wat we daar nog verder aan kunnen toevoegen... wat we eventueel uit deze wedstrijd nog zouden kunnen leren. Red, wat strikken we daar. De coach van Landsteden hij was in gesprek met Lars Geerts, onze verslaggever. Beslissing om de landstitel valt over de week. Volgende week zaterdagavond in Zwolle dus. Spannend. We gaan naar het voetbal. Een voetbalclub Sporting Portugal verkeert in grote financiële nood. Deels als gevolg van de slechte resultaten. Deels door de onrust die er binnen de club heerst. Ook dat zal wellicht met elkaar te maken hebben. De vier Nederlanders bij de club, Ricky van Wolfswinkel, Stijn Schaars, Zakaria Labiat en Galit Boularoes, hebben al twee maanden geen salaris gekregen. Ik ga erover praten met José de Silva, onze man in Portugal. José, uh, waar winkt de schoen? Nou, op vele vlakken, zoals je zojuist zei, er is geen geld in de club. Ze hebben zelfs enorme schulden, 140 miljoen euro zijn ze schuldig. Ze hebben tot juni, tot het einde van het voetbalseizoen, minstens 20 miljoen nodig om salarissen uit te betalen. Inderdaad, twee salarissen zijn nog niet uitbetaald. En ze hopen ja, dat geld zo snel mogelijk binnen te krijgen. Nou is het zo dat, dat heb je even niet verteld, maar Ricky van Wolfswinkel is in principe verkocht aan Norwich. Ja. 10 miljoen, hè? 10, 10 miljoen inderdaad. Uh, nou, Sporting krijgt niet die hele 10 miljoen. Die krijgt uh, 3,5 miljoen, omdat het voetballerspas van Ricky eigendom is van drie uh, ja, organisaties, zeg maar, waar Sporting eentje van is. Ze krijgen slechts uh, 3,5 miljoen. Maar dat is voldoende om uh, ja, die salaris uit te betalen. En dat, ja, dat moeten ze gewoon doen. Ja, hoe komt het dat ze zo'n uh, enorm tekort hebben, zo nu opeens. Uh, midden in het seizoen eigenlijk? Ja. Nou ja, het is allemaal verkeerd management uit het verleden. Die voorzitters die allemaal spelers uh, aankochten en de club had eigenlijk het uh, geld niet. Dat hebben ze allemaal geleend bij de, de bank. Dus het is allemaal verkeerd management. De huidige voorzitter, nog steeds de huidige voorzitter, want er hebben uh, gisteren verkiezingen daar plaatsgevonden. Maar de huidige voorzitter nog, die, uh, die, uh, ja, die, die kocht te veel spelers aan, zoals die, die vier Nederlanders, maar ook andere spelers. Ja, dat kostte gewoon te veel geld, terwijl de club dat niet had. En ja, door die slechte sportieve resultaten, ze, ze wonnen maar niet. Uh, en, en, en het feit dat, ja, dat er onrust was bij de club, uh, leende de bank ook maar geen geld. Ja, zijn ze zwaar in de problemen gekomen. Ja, je zei het al, voorzittersverkiezingen zijn er geweest. Ook niet gebruikelijk lijkt me, midden in het seizoen. Um, uh, dat, dat, dat was vanwege die situatie? Dat er nieuwe ja, verkiezingen kwamen? Precies. Die, die enorme onrust binnen de club te maken. Het is de, de vierde voorzitter in vier jaar tijd. Dus uh, kun je nagaan wat voor onrust er allemaal is binnen die club. Nou, die voorzitter die er was, nou, die, ja, omdat de club daar niet presteerde... Uh, ze, ze staan op dit moment twaalfde in de competitie. Wat een schande is voor de club, uiteraard. Ja. Het is, behoort tot de drie grote van Portugal. Ja, de clubleden hebben enorme druk uitgeoefend op die voorzitter om op te stappen. Nou, dat heeft hij dus gedaan. Normaal moet een trainer weg, toch? Uh, ja, er zijn al een paar trainers weg. Niet, niet uh, één trainer. Uh, de eerste trainer uh, Domingos Paciente moest weg. Daarna is er uh, nog uh, vanuit uh, België een trainer daar gekomen. Uh, die moest ook weg. En uh, nu de huidige trainer Jezualdo Ferreira, oude trainer van Porto... ...ja, die is ook zijn plaats niet zeker. Dus ja, enorme onrust. Uh, en en uh, er zijn dus verkiezingen geweest gisteren. En de uitslag is zo dat uh, Bruno Carvalho die verkiezing heeft gewonnen... Uh, uh, en die meneer Carvalho heeft gezegd: Nou ja, met mij gaat alles uh, weer goed met Sporting. Dat uh, zal allemaal goed komen. Ik krijg van, uh, de banken geld, Ik heb investeerders. Dus uh, ja, uh, ja, het is maar even afwachten of dat allemaal ja. gaat gebeuren. Want dat hebben we al eens vaker gehoord. Zegt die Carvalho, uh, dat is een naam die wij een klein beetje kennen. Want hij zou toch uh, Van Basten meenemen als hij als een keer uh, eerder voorzitter zou worden, toch? Ja, dat was bij de vorige verkiezingen. Als hij zou winnen, dan had hij Van ja. Basten in zijn zak. Hè. Dat klopt allemaal ook wel. Dan zou Van Basten daar trainer worden. Nou niet gewonnen toen, nu wel. Nou ja, het is niet zeker wat hij nu gaat doen, hè, want hij heeft niet gezegd wat voor trainer hij daar wil. Uh, de huidige trainer nogmaals is die Sjoel de Verreille, die doet het. Nou ja, het gaat zeg maar. Nou ja, ik is maar de vraag of hij die man wil handhaven, ja. of uh, die misschien nog uh, gaat denken van een Nederlandse trainer, want uh, ik weet wel dat hij helemaal weg is uh, van het Nederlandse voetbal. Uh, deze Bruno Carvalho, de jonge voorzitter trouwens, uh, met nieuwe ideeën voor de club. Uh, we zullen zien wat het maar hij, hij, zegt dat, ja, hij zegt dat hij alles gaat oplossen. Uh, komt hij neemt hij ook geld mee dan? Nou ja, zoals ik al zei, hij zegt dat hij uh, in, in gesprek is met de banken en dat de banken welwillend zijn. Mm, nou ja, welwillend. Ja. ja, dan moet de club natuurlijk wel met resultaten komen. Maar in ieder geval, hij zegt dat. En hij zegt ook dat er investeerders zijn die in Sporting willen investeren. Weet je, ik heb dat verhaal al zo vaak gehoord in Portugal, bij de ja. Sporting Club de Portugal, dat ik maar even moet afwachten wat het allemaal gaat gebeuren. Is het dat dus, uh, betreft die situatie te vergelijken met uh, clubs in Spanje, uh, alleen dat het dan bij de Portugees misschien wat eerder omvalt? Ja, ja, ja, nou ja, de clubs in Spanje, en Italië kun je ook wel uh, erbij nemen. Uh, grote schulden, uh, ja. kopen spelers voor enorme bedragen. Uh, ja, het, het gaat er altijd om dat ze resultaten uh, weergeven. En die, als die resultaten er niet zijn, ja, er is niemand die daar geld in wil steken. En dan komen de mensen natuurlijk ook niet naar het stadion En dat uh, heeft ook enorme invloed op uh, wat er binnenkomt bij zo'n club. Nou is het natuurlijk zo bij Sporting dat het een relatief grote club is met heel veel stafleden. Dus dat moet veel minder, dat heeft die broer. Carvalho ook gezegd, dat moet veel minder, minder mensen moeten hier werken. Maar hij moet die spelers betalen. en hij moet, ja. Ze moeten de goede spelers uitkiezen, willen ze met die resultaten komen. Ja. Tot slot nog even kort, José, uh, die andere die Nederlanders, uh, blijven die wel? Of moet die ook weg? Uh, nogmaals, als die Bruno Carvalho uh, dus een bank vindt of geldzieden vindt, die met de geld over de brug wil komen of kan komen, dan bestaat de kans dat ze blijven. Want ik, wat ik begrepen heb, Schaars is een goede speler, hij speelt op het middenveld, uh, hij is nu geblesseerd en die andere Nederlanders, daar zijn ze ook happy uh, over. Maar het hangt er vanaf of er geld binnenkomt. Als okay. dat niet zo is, dan zal ik me niet verbazen als ze verkocht worden. Oké, okay, José de Silva over Sporting Portugal. Dankjewel voor je uitleg. We gaan in één moeite door naar hockey. Na een revalidatie van ruim acht maanden heeft international Willemijn Bos vandaag haar antree gemaakt in de hoofdklasse. Bosco met haar club Laren in actie in de uitwedstrijd tegen de Terriers. En nu dus aan de telefoon, Willemijn. Goedenavond. Goedenavond. Jullie verloren wel, maar ik kan me zo voorstellen dat het voor jou even geen moer uitmaakte. Nou ja, natuurlijk wel. Je baalt natuurlijk van het feit dat je verliest. Maar ja, voor mij is het wel een bijzondere dag geweest vandaag. Ja, want uh, je raakte, uh, voor de mensen die het niet weten, vlak voor de Spelen van Londen geblesseerd. En toen moest je een hele lange weg terug naar dit moment. Hoe was dat? Ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk heel kort voor de spelen. Een dag ja. voor de openingsceremonie is natuurlijk wel echt uh, het laatste moment dat je, uh, je nog kan overkomen. Maar ja, toen begon eigenlijk uh, zes weken later geopereerd. En toen begon eigenlijk het traject naar deze dag. Naar eigenlijk, uh, ja, dit was wel mijn eerste doel echt van het traject. Ja. Eh, enorme knal moet dat zijn geweest, zo vlak voor de spelen. Dat, dat verzin je haast niet. Ben je dat helemaal te boven gekomen? Nee, ja, wat je zegt, je verzint het haast niet. Je, je kan ook echt bijna niet voorstellen dat, dat, dat je dat nog overkomt. En op dat moment bedenk je het ook helemaal niet meer dat het nog zou kunnen gebeuren. Maar ja, het gebeurt toch. En ja, beter boven. Natuurlijk, ja, de Spelen van 2012 van Londen zullen voor mij altijd een ja negat, toch wel een negatieve lading hebben in die zin. Dat het toch wel een verdrietig moment is geweest voor ja. mij in mijn carrière. Maar ik denk wel dat ik nu zo ver ben en dat ik kan zeggen van ja... Het is geweest en, en ik kijk nu weer echt vooruit. Ja, wat ook mooi is, is dat je alweer geselecteerd bent door Max Kaldas in de voorlopige selectie van Oranje. Heb je alweer ja. meegetraind met uh, het Nederlands helftal? Nee, nog geen volledige training. Ik heb wel testmomenten meegedaan en zo. Maar nee, ik ga nu eerst even concentreren op Laren en dan, omdat ja. het tot zover is dat ik echt weer volledig fit ben, dan. Uh, Weet je, want ja, ik ben natuurlijk wel gen ja, genezen fit, zeg maar. Maar om nou echt te zeggen dat je wedstrijdfit bent, dat... Uh... Nee, maar wel een mooi, mooi gebaar, toch, van Kolders? Uh, ja, zeker, zeker. Hij heeft ook echt wel um, gedurende mijn re leven revalidatie... ook echt wel, uh, wel aandacht eraan besteed. En ook vandaag kreeg ik toch even een berichtje van... Uh, ja. Weet je, goed dat je het weer hebt gedaan. En Kon je dat weer uit hokje vandaag? Uh, jawel, ik denk wel redelijk. Ik, denk, ik ben er niet zo erg mee bezig tijdens een wedstrijd. Nee. nee. Nee, dus ik denk dat ik wel redelijk vrijheid kan hoeken. Ja, het is dat je, qua, qua vorm zit je nog niet op, uh, op je top. Maar, <laughs> maar uh, op zich, qua, qua... Ja, ik heb geen angst. Nee. Nog even, uh, Lara. Het gaat niet goed, en Jullie gaan de play-offs mis als ze doorgaat. Ja, daar moeten we nog wel even hard aan trekken. Het zou inderdaad uh, ja. Dat zou kunnen, ja. Maar het, ja, we moeten er nog hard aan trekken. We moeten zelf wedstrijden gaan winnen. En dan... Uh, en dan... Pas kijken wat de rest doet. Dus. Oké, okay. Willemijn Bos, dankjewel. Heel veel succes voor de rest van dit seizoen en uh, ik hoop voor je dat je de playoffs nog haalt en weer terugkomt in Oranje. Dankjewel. Dankjewel, Willemijn Bos, was dat. En uh, daarmee komen we bijna aan het einde van de, een zondag vol met prachtige sport. Geen competitievoetbal, maar wel veel schaatsen en mooi buurrennen. Peter Sagan nu ook goed bezig in het Vlaamse werk. We weten dat hij dit allemaal kan. Tijber Mo komt eraan. Smekens moet mee met Mo. Die maar 14 mag moet goed maken op Smekens. Maar Mo rijdt weg bij Jan Smekens. Mo rijdt weg bij Jan Smekens en Tijber Mo wordt wereldkampioen. Maar vorig jaar dus drie toer-etappes. Hij heeft al vier etappes gewonnen in de ronde van Zwitserland. Vijf etappes in de ronde van Californië. Held, dat is een bekende naam in het volleybal. En dat wordt ook een held voor landsteden in deze eerste set. Want hij staat een heest. Niet Jan Smekens, maar Mol is de wereldkampioen. Onvoorstelbaar, Peter Sagan. Hij kan alles. Nu met de handjes zo lekker over dat stuur gevouwen. Ga geen gekke dingen meer doen en dan is de wereldtitel binnen. Hier komen Buust, Leenstra en Valkenburg. Maar wij willen Sagan zien en we zien Sagan. Sagan op weg naar de streep, nu de handjes wel op het stuur. En die doet dat uitstekend hoor. Die wijst op naar zijn kopje die zegt ja ja... Hij weet dat hij deze wedstrijd wint. En dat hij dus de opvolger wordt van Tom Boonen. Het viel trouwens op dat Nederland helemaal niet met zijn drieën heeft ingereden. En Nederland is nu langzamer dan Polen. Wat gebeurt hier zeg. Hij wint hier solo. Wat een mooie overwinning voor Peter Saka. Oeh, in de laatste rit. En dan gaat het bijna mis. Eerst met en daarna met Koen Verwijk. Hier komt hij over de streep. En dan kijken we even. Ja hoor, hij maakt de bielie. Het zesde goud voor de Nederlandse ploeg. En daarmee zijn deze WK-afstanden wat betreft. Die gouden medaille is dus de succesvolste ooit. En uh, is het schaatsseizoen afgelopen? En gaan we uh, moeiteloos verder in onder andere het uh, wielerseizoen. Einde van Langslijn. Morgen weer een nieuwe aflevering om 10 uur hier op Radio 1. Zometeen het journaal van 11 uur. Daarna met het oog op morgen. Als gebruikelijk gepresenteerd door John Jansen van Gaal. Wat mij betreft nog een hele fijne avond. Dag.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 Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag tussen half tien en half elf, cold case. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het zal je kind maar zijn. E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Ja, ik snap ook wel dat het belangrijk is dat mijn bedrijf goed gevonden wordt op Google. Maar hoe ik dat het beste kan aanpakken...